City Dijkers met het NOS Journaal. De Faunabescherming doet aangifte tegen de burgemeester van Westerveld waar Waps onder valt. In die plaats in Drenthe werd gisteren een boer gebeten door een wolf. Toen hij het dier probeerde weg te jagen met een hooivork en een schep. Volgens de Faunabescherming had de burgemeester niet het recht om de wolf vervolgens dood te laten schieten. De Natuurorganisatie doet ook aangifte tegen de boer. GroenLinks en PvdA willen dat demissionair premier Rutte per direct opstapt. Partijleiders Klaver en Kuiken zeggen in Nieuwsuur... dat ze vandaag in het debat over de val van het kabinet... een motie van wantrouwen gaan indienen tegen Rutte. Voor een meerderheid moet minimaal één coalitiepartij ook voor zijn. Als dat zo is, dan mag Rutte niet aanblijven als demissionair premier. Leden van PvdA en GroenLinks mogen vanaf vandaag stemmen... over de vraag of hun partijen samen de verkiezingen ingaan... Gisteren maakten de twee partijen bekend dat ze met een gezamenlijke kandidatenlijst... en één programma willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen komend najaar. Wie de lijsttrekker wordt is nog niet bekend. Leden van PvdA en GroenLinks kunnen tot zondag stemmen over het plan. De val van het kabinet is schadelijk voor de belangen van Nederland... zeggen twintig organisaties, vakbonden en gemeenten. Ze roepen in een brief de politiek op om nu niet tot stilstand te komen. Er is volgens hen dringend actie nodig op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaataanpak... en de hervorming van de jeugdzorg. In het noorden van Syrië zijn zeker acht mensen omgekomen... toen twee autobommen ontploften. Een van de explosies vond plaats in een dorp bij de Turkse grens. Een ander ging af in een stad ten noordoosten van Aleppo. Onder de slachtoffers zijn ook drie kinderen. Het weer is bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog... bij een graad of 16. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af... Het wordt in de middag 23 in het midden tot maximaal 26 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen bijzondere reden op de weg op dit moment. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zee, zee, zandvoort, Zon. Zon. zomerhit.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 and left to do a say is like me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 And so-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 de zomer van ZFM ZFM zant voort 106.9 FM Come on and shine shine like a star shine is so bright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 Cause it is. en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CDA-leider Hoekstra is volgens De Telegraaf niet van plan... nog een keer lijsttrekker te worden van de partij. In een gesprek met de krant herhaalt hij dat hij meer bestuurder dan politicus is. Hoekstra zou het besluit al langer geleden hebben genomen. De faunabescherming doet aangifte tegen de boer... die in het Drentse Wapse gebeten werd door een wolf en de burgemeester...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 Coast. Como nessa gata me liga, mas tá pra balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, olá. Até o som gata me liga, mas tá pra balada. Quero contigo com você, na madrugada dança, olá, que hoje vai rolar o me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curti chão E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com cena madrugada, dança Rola Até o chão Aiá Gata me liga, mas tá sem balada Quero curtir com ceta madrugada, dança Rola Yo, hoje vai rolar uje, je, je, je, je, je, je, je, je, We na madrugada dançar, bolar, até o sol até me liga, tarde de morgen, we gaan naar de avond. We gaan naar de morgen, we gaan naar de de madrugada, we gaan Que hoje vai rolar. gaan naar de morgen, we gaan naar de avond. We gaan naar de morgen, we gaan naar de avond. We gaan naar de morgen, E depois namorar, curti chão que hoje vai rolar, gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, rolar, até o chão Aiá, gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você, na madrugada dança, trolar, que hoje vai rolar o tchet, tchê, tchau, tchê, tchê, tchau, tchê, tchê, tchau, tchau, tchau, tchau, tchê, tchê. Gustavo Lima en você je, Lima je, você Gustavo Lima Quem gostou joga je, je, je, je, e je, je, je, je, je, je, je,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 Je mee naar de zomer, naar het land van je dromen, Een thuis aan het strand, een glas in je hand. And I know you want something classy but sexy without no tongue ring Step to your girl, let me know it's your world Straight from the gutter, but I shine like a pearl Uttering, stutterin' all through the night Didn't know this love could be so tight no. long.